Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Israël en Hamas laten vandaag opnieuw gevangenen en gijzelaars gaan. De afspraak hing dagenlang aan een zijden draadje na beschuldigingen over een weer. Maar Hamas maakte gisteren toch bekend welke drie gijzelaars zullen vrijkomen. Het zijn drie mannen met nog een tweede nationaliteit naast de Israëlische. Het gaat om een Argentijn, een Amerikaan en een Rus die op 7 oktober werden ontvoerd. Israël laat in ruil 369 Palestijnen gaan, de grootste groep tot nu toe. Onder hen zijn 36 mensen die een levenslange celstraf hebben gekregen. Het aantal gemeenten met een meldpunt voor uitkeringsfraude is opnieuw gestegen. Zes op de tien gemeenten hebben nu zo'n kliklijn, blijkt uit een telling van één Vandaag. In 26 gemeenten werd het meldpunt juist afgeschaft, bijvoorbeeld in Leiden. Volgens een SP-raadslid daar, dat pleitte voor de afschaffing, voegde de lijn niets toe, behalve wantrouwen en verdeeldheid in de samenleving. Het ongeluk tussen een helikopter en een passagiersvliegtuig in Washington werd mogelijk veroorzaakt door een kapotte hoogtemeter in de helikopter en een gemiste instructie van de verkeerstoren. Iemand in de helikopter zette een microfoon open... waardoor een belangrijke aanwijzing niet was te horen. Bij de botsing kwamen vorige maand bijna 70 mensen om het leven. Een automobilist is vannacht tegen de veerpont tussen Aalst en Veen gereden. Volgens het Brabants Dagblad was de bestuurder niet bekend met de omgeving... en was er waarschijnlijk niet gerekend op een rivier en een veerpont... Door de botsing brak een vergrendeling af, waardoor de veerpont van de kant dreef. De inzittenden van de auto wisten zwemmende wal te bereiken. De brandweer en een bergingsdienst hebben de veerpont weer naar de kant gebracht. Het weer. Vanochtend wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe. Het wordt 2 tot 4 graden. In de loop van de avond in het westen en midden van het land ligt de sneeuw en later ook in het zuiden. Daardoor kan het tot en met morgenochtend glad zijn.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 zit erop te wachten. Yes, Toepak leeft op draaien. Iemand zit erop te wachten. Nou, wij wel. Maar wij vinden het een leuke dagbesteding voor zo'n zaterdag om hier gewoon met z'n allen even tegen elkaar aan te Wat bent u aan het doen? Wilt u van mijn snoertjes afblijven? U hoort alleen brommetjes en zoiets. Wilt u niet achter me staan? Ik probeer de meeste, meeste mensen altijd vol me te houden. Daar heb ik een beetje zicht op. Nou goed, waarschijnlijk een aansluiting mogelijk niet helemaal te werken. Goed, het is de zaterdagmorgen fijne toestel op staan. Toepak leeft en um, ja, het is uh, toch wel triest om te horen, hè. Wat? Ja, de man die dit presenteerde oh, op de Rob. televisie. Ja. Ron oh. Ron. Ron is niet meer. Nee, Bella de Beer. En uh, had ooit nog eens een hit natuurlijk hè, met, uh, met dit. Rob oh nee, het is hem niet. Dit was hem. Vergeet vooral niet te lachen, want het ja. is leuk. Ja, hij deed natuurlijk met die uh, aerobic deed hij dat. Weet je dat die LP, heb je ooit precies staan met de rommelmarkt? Nee. Dan had hij ook zo'n strak joggingpak uh, o, ding hij had dat aan. gedaan? En dan gaf hij aerobics les. En oh. dan zei hij altijd... Vergeet vooral niet te lachen, want ja. het is leuk. Ja, dat vind ik wel oh. grappig. Maar ik heb daar nou ook af en toe wat dingen gezien van hem. Ja? Ook uh, de Mies Bouwman uh, in de hoofdrol. Ja. En uh, het was ook wel een enorm aantrekkelijke man, moet ik zeggen. Ja? Vroeger. Ja. Was hij ja, knap, hoor. Ja, ja knapper. Het, het, het, het verhaal ging wel in de jaren negentig... dat hij toch wel van een hele aparte seks hield. Maar goed, dus oh, ja, ik is het, het overvallen? Is dat zo? Ja, het, in ieder geval... In, uh, in 1993 kwam er een stukje televisie... en dat ging over de toekomst... En het ging naar het jaar 2034. En dan zou Ron Brandstichter en uh, een andere presentator. Uh, ik ben zijn naam even kijken. Die zouden in een bejaardenhuis zitten. En uh, dan zouden ze terugkijken op hun leven. Vroeger was je leuker. Ja, Vandaar? Ja, vroeg, vroeger was iedereen leuker. Dat is waar. Ja, toen waren wij er nog. Oh. Oh, dat waren we waren populair. Grappen heel oud gesminkt. Ze leek nou, wel 80, dat zou kloppen. Want hij is maar 74 geworden. Dus, ja. dus, dus destijds in ja. 2034 had hij dan 80 geweest. Maar goed, ah. overleed op 74, 73 was hij 74. 74, 74 ja. jaar geleden. Het is toch niet eens zo oud, hè? Ik dacht dat hij ook nee. ouder was. Ja, het ja, ja. verbaast me dat er zo er is ook veel aandacht aan hem besteed is. Ja, dat ja, die, de koningin was. Nou, nou. nou. Oh, dan krijgen we dat weer. Het is weer te veel. Nee nee, nee, nee, nee. Ach, weet je. Het is inderdaad, sommige mensen raken een beetje in de vergetelheid. En dan na de hand ga je terugkijken en ja. denk je, wauw, het waren die te goed eigenlijk. Ja, hmm. grappig. En vooral Sylvia, uh, Sylvana Simons, die dacht ook, wat was het eigenlijk een is... hele goede gast gewoon. Ja, ze vond hem ja. het de aardigste vent die ze ooit ja, heeft geleerd. Ja, zeker. Ja, oh. ja. Ja. ja, echt heel ontzettend ja. van de genoot ook. Ze heeft samen ja. met hem ook uh, Dancing ja. on ijs gedaan ja. of zo, oh, ja. geloof ik. Ja. Ja. Tol enthousiast. Nou, ik weet niet hoe, maar op uh, Twitter had ze een uh, tweet gedaan. Nou, iedereen viel eroverheen, hè? Ja. En op YouTube vond je allerlei filmpjes en dat waren eigenlijk allemaal dezelfde filmpjes, alleen dan net weer we anders ingesproken. En het ging over het feit van, ja, waarom moest je die tweet nou plaatsen? Ja. Ze vond hem een hele grote klootzak. En ja. over klootzak is niks anders dan goed. Zoiets nee. was dat. Ja. Oh. Nou, dus, nou. Uh, zij was er gewoon niet zo blij meer, uh, met het uh, samenwerkingsverwond destijds, denk ik. Maar goed, uh, hij is, ze is van, ons, uh, hij is van ons heen gegaan. Ja. <laughs> ze, ze is van ons heen gegaan. Sorry, ze is nog heel erg jong. Stuk jonger, nou, ja. Ik vond het wel fascinerend om als kind naar de showbizkist te kijken. Ik had iets met, meer met Willem Ruis. maar goed, dat oh. is, die was ja, natuurlijk. Ja, ik ook, later. Ja. Ja. Willem Wijs was toch voor, voor Ron? Ja, die was voor. Ja, precies. Ja, oh, ja, zeker. Zeker. Ja, zeker. Zo ja, <laughs> Zoals de D en D'er die over te En ik moet zeggen, de show van de Ron heb ik nog niet zoveel gezien. Ik, nee? Volgens mij was ik net dat ik op, uh, op kamers woonde of zo. En dat ik mm. aan iedere avond had ik wat in die tijd. Druk, yeah? op no, no, no. de druk. Tot de dag van vandaag. Ja, ja. Zeker, <laughs> zeker, zeker. Maar je hebt, ja, nee, ik, ik moet zeggen, ik heb een stukje zitten kijken. En dan is het een opening ik verspreek ik zich ook alweer een paar keer. Ik denk, ja, nou ja, het, ja ik, ik vond het niet... Het uh, is ook allemaal live volgens mij. Het ja, ja. is allemaal live, natuurlijk. Ja. Nou, goed, ik het zou het niet daar kunnen alles... doen, hoor. Nee. Maar het, het is een bijzonder. Maar goed, ja. uh, wat is jullie afgelopen week bijgebleven? Nou ja, Buiten mijn... deze Ron Brandstichter. Ja, toch, uh, toch de FBI ontdekt duizenden nieuwe geheime documenten over de moord van ja. Kennedy. Ja. Nou, ik heb nog geen tijd gehad om die 2400 <laughs> nieuwe documenten te lezen. Dus hoe ver ben je? Nou, de man met de zwarte paraplu. ja. Yeah. Ja, die ken ik. Ja, ja, de, ja. Die kreeg ja, al die ik Ja, dat die, ja, ja, klopt. Maar oh. die, werd toch weer, die werd toch weer in de krant uh, van de week ja, toch weer belicht. nou Om het klein beetje uit te leggen. Langs de route stond een man met een paraplu. Klopt. En het was heel warm, dus er was geen paraplu nodig. Nee. Was de paraplu tegen de zon? Ja. Nee, de nee. paraplu was een protest tegen iets. Of een karabijn? Nee, het was een protest tegen iets. Dat stond ergens voor. En dus sommige mensen zeiden, ja, in die paraplu zat een pistool waar nee, hij mee geschoten heeft. Nee, dat zou de richtlijn voor Oswald moeten geweest zijn van... Nu shoot... Nu oh. dus ben je goed. Oké, okay, die meneer. Dus dat kon niet hij zelf goed. niet zien. Nee. nee, want hij was te ver weg. Ja. ja. Nee, dan nee. Je zit je op een goed punt ook om vanavond te schieten natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik snap. Nee, goed, het is altijd wel leuk om daarin te grasduinen. Ja. En er zijn altijd wel die frieks die gaan er echt in zitten lezen... op zoek naar dan heb de je punten en de coma's... om ja. te kijken van, nee, kijk, hier, ja. hier staat dat. Ja. Orsvold is aangestuurd. Orsvold heeft in twee weken tijd bedacht dat hij dit zou doen. En of iemand anders hem op het idee heeft gehad, weet ik mm. niet. Maar hij heeft het echt gedaan ook, want... Ja, hij zou eigenlijk helemaal niet werken in dat, uh, in dat gebouw. Hij zou eigenlijk ergens anders moeten werken. Hij spontaan, uh, twee weken van tevoren, geloof ik of twee maanden van tevoren... is je daar gaan werken. Mm. En toen kom je op het idee. Mm. Hey. Als communist kan iets betekenen. Het is door onze vriend Trump, die heeft het, uh, uh, of tenminste zo verder vrijgegeven, die heeft opdracht gegeven om oh. alle documenten nu eens uh, vrij te geven. Gelukkig. Heeft u nog een hele spannende theorie bij losgelaten? Nee, dat niet, maar er zijn wel andere theorieën losgelaten. Tot ja. van de week. Uh, Daar hebben we het straks het verder het strak over. over. Zeker. Goed, is het toepak van Radio. Hebben we het typisch weer compleet? En dan zijn we blij om. En dan kunnen we altijd nog even zeggen, natuurlijk. Precies. Ga je eens even een model. wrong 'Cause you seem happier ever since I've been gone. Hey, well that's alright. You'll do better. Nothing lasts always forever. I wish I could pull it together, babe. I'm sorry, but I'm deeply still in love, in love with you.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 Somebody new I still can't swallow it But I think I'm proud of you And I went out tonight Shit don't feel the same I try and bury it till I call it by your name with you. Deze mooie zaterdagmorgen, de dag naar um, Valentijnsdag natuurlijk. Still deeply in love with you. Ik had wat nieuwe platen van hem geprobeerd. Role model zo so is de first. Can't us anymore, zo so is de laatste cd. Uh, ja, nieuwe werk. Ja, ik weet niet, is het is allemaal te zoetsappig. Het is echt country in Westen. Dit is de enige poplaat die erop te vinden is. Daar geeft niet. Dan draai ik deze gewoon nog een keer. Ben ik helemaal niet te bedoeld voor. Dit is uh, de zaterdagmorgen en we kijken vandaag ook even in de krant wat er allemaal speelt heel groot uh, uh, interview met uh, Wiersma. Deze mooie blonde dame. Die is natuurlijk van de PVV. En die moet het stikstofbeleid aanpakken. En de PVV die gaat dan natuurlijk aanpakken. Is het van de PVV? Of is het... ja, nou, twijfel ik een beetje. Of is het van de BBB? Vol volgens mij is het PVV. Wel PVV dus. Hè. En uiteindelijk zeggen ze dat ze met een heel team eraan moeten kijken. En ze moeten het uh, anders gaan aanpakken. Het gaat niet meer om neerslag, maar om de uitstoot. Daar zit nog wat ruimte. Het is allemaal gevolgd. Ge ge ge ge een priegel in de lettertjes. Hè? Het is niet echt een oplossing zoeken, maar van hoe kunnen we onder deze wet uitkomen dat, ja, en willen we de, de boeren ontzien, dan moeten we misschien de luchthaven dichtgooien of moeten we misschien op andere minder hard gaan rijden of de snelweg sluiten of zo. Is, want oh, de die stapel laten krimpen. Nou, ik weet niet hoor, dat gaan we misschien niet doen. Nou, is dus, dus gaat ieder geval met een heel team hier omheen zitten en uiteindelijk kijken of ze ja, we hebben onszelf in de hoek geverfd. Op die manier. Maar goed, een leuk, interessant stuk. En ze wordt echt wel aan de tand gevoeld door ja. de interview. Dat vind ik wel grappig om te zeggen. En, en, en wat is uw oplossing dan? En het ja. is zo jammer. Hè? Er wordt er allemaal over gekletst en gedaan. Ja. Maar er wordt geen huis, niks gebouwd. Nee, dat is ook het punt. Dat vind ik zo bizar. Ja, ik bedoel, er zijn toch wel heel veel boeren... die toch uh, uiteindelijk iets anders gaan doen. Dus dat, dat klinkt wel goed. Ik bedoel, er gaat ook wel heel veel vlees over de grens, zeg ik altijd. Aha. En dan kunnen we kunnen misschien ook wat minder vlees eten. Klop. Dus als die boeren iets anders kunnen gaan doen... dat zou wel geweldig zijn. En dan kunnen we daarvoor in plaats van begin wel huizen bouwen. Maar misschien zit er ook wel speling, hoor. Naar, uh, het opslag en dat uitstoot, stikstof. Dat is allemaal technisch gelul. Ik snap er niet heel veel van, maar er schijnt nog speling te zijn... En nou ja, dan maar huizen bouwen. Ja, denk je? Ja. Want nou, eigenlijk van de week ook minister Sofie Hermans van de VVD. Ja. Die, die is naar voren gekomen. Zij is natuurlijk van klimaat en groen, groen, groene groei. Ja. Uh, Verduurzaming van de landbouwsector voor de boeren. Dan gaat ze een deel van het fonds... Gaat, uh, uh, dat is... Uh, bestemd voor het klimaatfonds... dus dat er 5, 5 miljoen euro... mag het agrarische sector... die mag daar toegang uh, tot hebben. Yeah. Dus dan kunnen de boeren blijven. Dan kunnen ze dus vergroenen, vernieuwen. Yeah. Maar dat overige geld... dat denk ik van, waar gaat dat dan in? Natuurlijk? Maar 5 miljoen? Ja. Dat is dus heel veel, denk ik. Oh, sorry, excuses, 5 miljard. Oh, oe, ja, oe, oe, uiteindelijk, oe. het is 12 sorry. miljard... en 5 miljard is voor de boeren. Okay, oh. dat dus dat vind ik die kunnen dan gewoon blijven zitten. Ja. Maar je zou dan denken, hè, appeltje, eitje... de landbouwsector kan vergroenen. Ja? Nou, de boeren hoeven hun liefde voor het vak niet uh, uh, over, over uh, de schutting heen te gooien. Nee. Maar stikstof, stikstofreductie en dan kunnen bouwen voor de huizen. Dan is toch alles aangepast. Dus de plan wat jij nu ja. voorleest... of de lettertjes daarvan van het plan... Ja. dat kan dan in gang worden gezet. Ja, ja. maar ik, ik, ik weet niet. Ik, denk als, euh, ik zeg altijd, maar als je heel veel ziekenverzorgers hebt... en je hebt niet zoveel mensen om daarvoor te zorgen... Dan doe je minder ziekenverzorgers. Als we met z'n allen minder vlees gaan eten. En minder vlees gaan exporteren. Hebben we ook minder boeren nodig. Dus het is allemaal ja, wel... Minder ja. uitstoot. Minder ja. Allemaal ja. wel leuk. Maar, ja, sorry boeren. Maar, ja. En dan Mona Keizer, Die stond ja. van de week ook weer uh, uh, ja. te kletsen. Want ja. die wil natuurlijk heel graag bouwen. is ja. Ja. Ze zegt 100.000 woningen per jaar. Ja, dat, die hebben ze wow. zeker nodig. En dat uh, nou, gaat niet lukken. Gewoon Tot 2030, hè? Ja. En dan is alles opgelost. Ja, Monarchijs. Ja. Oh, gisteren sloeg ze echt een figuur bij. Uh, bij wie? Ko, uh, bij Co kokkomans. Uh, echt uh, Sven. Ze, ze Sven, had de toespraak Sven. van J.D. Fans niet, ge niet gezien. En dat heeft mm -hmm. heel veel stof erop bij. J.D. Fans die echt... Wat een poep praten die man gewoon. Echt. Jezus, wat een wat gelul allemaal. En de Monarchijs, die zei... Ja, ja, maar daar ben ik ook wel mee eens. Dat, uh, dat er heel veel mensen land binnenkomen. Ik denk, oh, mensen, hou je mond. Je hebt er toch geen idee waar het over hebt. Ja. Het was echt een beetje een modderfiguur wat ze daar sloeg. Maar goed, daar sta ik dan wel meer over. Maar er komt vast nog weer een hoop getweet over. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat zeker. is werk. Nou, niet dat ik het allemaal volg. Allemaal. Maar goed, ik zit even kijken. Is, uh, hoe is mijn technisch probleem? Nou, is het opgelost Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Hoi. Waar is je muis? Een, heb, ja, heb... Het is verschrikkelijk, meneer. Nou, dit is hier een kat. Die had deze muis graag gehad. Want waar ja? <laughs> ja, ik kwam bij, de stichting een uh, bij een stichting die reist een oproep binnen van het bedrijf EM Cargo. Want er was een kat ontsnapt... en die zat uh, in een container op een boot. Ja. Die is dus helemaal van uh, Amsterdam... naar uh, Curaçao gevaren. Wat zo eens gehoord, ja. ja. Zonder eten, zonder drinken? Ja. In het donker? Ja, in een, maar in, in een container ook. Dus uh, kijk, de, Normaal kan op een schip nog wel eens een muisje langs lopen. Of zo, ja, hè, ja. Je weet het niet. Ja. <laughs> maar ja, dat beest is dus zwaar vermagerd. Er staat dus nu een foto mm. in uh, een van de dagbladen. En van als je die kat herkent... dan uh, kan je hem opkomen halen... Maar ja, dan moest je misschien wel helemaal naar uh, Curaçao. Oh, laat de kat eens zien. Uh, nou, de kat wel oh. Nee, nee, die is niet van mij. Is, is het jouw poes? Nou, doe even Dat <laughs> is normaal. niet mijn poes. Nou goed, de uh, nee? kat liefhebbers, ja. die gaan er ver voor, hoor, Om een kat weer op te halen. Zeker. Vier nou. weken op zo'n boot. En dat zo'n beest helemaal niet weet waar die is. En uh, niet te eten, niet te drinken. Maar oh. toch overleeft. Ik oh. heb toch geknappig. Ah, ik vind ik, het zo lief. Ik, ik voel, voel bij, nee, ik voel toch niet dat ik het zielig vind. Nee, nee? Nou goed, hadden we het over poesje? Dan. Vrouwen en poezen. Want ja. als her hebben vrouwen een innige band met hun poes. Dat kon niet uitblijven. Maybe we should keep on dancing. Maybe we should keep on dancing. I feel like something good is gonna happen. I don't care if I'm the last one standing. I've been thinking about all of the times he used to fill my streets. Until I got deserted like I'm boarded up with no way to leave. Looking for a well in the county at the discount store. I would buy anything. Try any Het maakt eigenlijk niet uit wat ze maken, hè. Als je die stem erop zit en een beetje zo'n gitaartje op de grond... is het altijd sfeervol. Manic Street Preachers. En het heet People Run Paintings. Critical Thinking. Ja, blijf kritisch nadenken. Zeker. Dat moet je doen. Klopt allemaal niet. Nee, ook zo'n collega die zegt... Nee, klopt allemaal niet, hoor. Die chemtrails en zoiets. En die staat om de zoveel er buiten een sigaretje te roken En dan kom ik naar haar toe en zeg, Hé, hey, ik heb gehoord dat er in die sigaretten... daar zit ook iets in. Zeggen ze, nee, dat is helemaal niet waar. Nee hoor, dit klopt, dus in die sigaretten Schijnt iets te zitten. Ja, zeker, dat je heel raar gaat denken, dat was het volgens mij. Oh, was dat gewoon nicotine, dacht ik eigenlijk. Oh, nee, ik dacht dat, dat, je, dat er iets anders in zat, zeg maar. Nou goed, ik uh, kon het haar niet overtuigen ook want ze wilde blijven roken. Het kwam nu even niet uit, die theorie natuurlijk van haar. Goed, dus uh, de zaterdagmorgen, fijn dat u er allemaal weer zijn. Ja. Dat we er allemaal weer zijn. Goed, nou, wat vertel. Ik sta niet... Oh, ik sta Jawel, wel hoor, aan. hoor, ik sta wel aan. Ik sta heel erg aan. Oh, uh, een autohandelaar uit Opmeer, dat Noord-Holland, uh, moet onder meer 975.000 euro boete betalen voor het rommelen aan de kilometerstellers. Hm? Ja, nou, wie doet dat niet? Bij zeker duizend auto's. Nou ja, door het terugdraaien van de kilometerstand op de auto's, wisten Opmeer te bereiken. Dat, dat zijn autohandel op het oog over een grote voorraad. Nou ja, jonge occasions met een laag kilometerstand kon beschikken. Ja, dus nou wat ja, zou ik nog kan eens doen? het is dus lekker de uh, verkoop. Ik, ik kan me herinneren dat mijn, uh, mijn zoon had een scooter gekocht ja. en dan andere kilometer uh, tellen erin en dan lijkt je net of je minder kilometers heeft gemaakt. Of met de boormachine terugdraaien. Oh, serieus? Of, vroeger was er toch zo'n film met, met Tom, Cruise. Oh, en, of, oh. Tom Cruise. Met de boormachine? Oh, wat grappig. Tom Cruise had vroeger toch nou, ze had die auto op blokken gezet... en dan ze, lieten ze hem rijden rijden. Oh. Oh, nou ja, oh, serieus? Volgens mij kan het helemaal niet. Volgens oh. mij wordt hij op de voorwiel, wordt die. Oh. <laughs> dat was natuurlijk echt zo'n film dat je denkt... Ja, klopt allemaal niet wat je er wil, joh. Goed, ik zie dat de mevrouw ook aangesloten is. Ja, leren. Ik, weer, ik moet Met rechts moet, uh, moet ik nu de muis behandelen. Ja. En uh, eigenlijk... Uh, Lijkt net of ik gewoon een beetje Wat, raar ben? We hadden, vorige week hadden we ook een behandeling van een muis. En die was in één keer jonger geworden. Deze. Nee, oh ja, nee. Maakt niet uit. nee ja. Nou, ja, als ik hier jonger van word, dan word ik er blij van. Ja. Nou, het is. Uh, ze hebben in, uh, ze hebben in uh, Italië hebben ze dus een grote inval gedaan. Op Sicilië. Bij de, bij de maffia. die heeft geleid tot bijna 150 arrestaties. Het heeft toch altijd een beetje. Een mystiek eroverheen, hè? een beetje... Ja, ja. Eh, dat je altijd denkt van, oh... Wat oh het, gaat, het, het gaat over drugs, want iedereen ja. gebruikt wel eens drugs. En het zijn ja. die maffiabaas die elkaar te lijf gaan. We ja, hebben wij er al wel, van. Ja, ja. Ja, maar uh, toch. bij uh, die, die hele inval heeft al een opmerkelijk kijkje gegeven... in de huidige staat van de Cosa Nostra, hè? zo heet hij altijd. En uh, er blijkt dus dat de oude maffia uh, continu ook uh, aan de telefoon zeggen... dat vroeger alles beter was. Want de huidige technologie, die lijkt de maffia partij te spelen... Want ze gebruiken echt versleutelde telefoons, anti-afluisterapparatuur, et cetera. Maar de politie weet toch mee te luisteren. En zelfs vanuit de gevangenis probeerde maffiabazen al hun zaken te regelen via smokkeltelefoons. Ja, ja. Maar ja, de nieuwe leden zijn veel sneller geneigd om met justitie samen te werken ook. Zodra ze worden opgepakt. En alles komt uit nu. Maar uh, ja, ze, ze, ze hebben het allemaal over van in, vroeger in onze tijden. Toen had je dus gewoon... Uh, alleen codes. Maar had je erg, ja, codes. En, en die en, brak je niet. Ja ja, ja. ja, ja. Want vandaag, als we het dag over drugs hebben. Ja. dan dus gaan het heel veel drugshandelaren. Uh, allemaal in uh, Afrika gaan zitten. In West-Afrika. En Bolle Jan, die we allemaal kennen natuurlijk. die komt op die filmpjes voorbij. Hij is begraven. die is een, een bruiloft. viert mee allemaal. En hij schijnt ook mijn te zijn. daar met een of andere president. Dus die beschermt me ook toch een beetje. Of nee, Bolle Jos heet die. Bolle is niet die Bolle Jan. Bolle Jos zit daar. Ja. En uiteindelijk schijnen ze dus met z'n allen handen elkaar willen uh, slaan. Het uh, is vervoer vanuit. Uh, Afrika aan te pakken. Ze gebruiken zelfs onderzeeërs, vissersboten. Ze gaan echt uh, go-fast. Gaan ze erop Speedboten die speedboten... echt gigantisch snel gaan ze dingen verplaatsen. En sommige gebieden hebben ze dat al aangepakt. En ze willen nu ook preventie invoeren. Dat ze dus uiteindelijk jongeren... die nu ge, gevraagd worden, geronseld worden... om die andere werkzaamheden aan te bieden. En dat ze niet vallen voor uh, de maffia. En uh, pas alleen... hebben ze nog weer grote uh, voorraden... weten vangen... 2000 tot zelfs 10.000 kilo. Dus Zo. dat gaat allemaal de goede kant op... om het aan te pakken. En ja, de mensen die hier in eh, net van die feestjes bezoeken... en ook af en toe eens even eh, iets snaven... die moeten ook beter weten om dat niet te doen. Ja. Nou goed, zover hebben we drukspraak hier. Oké, okay, de Wombats blijft mijn nieuwe singeltjes uitbrengen. Van het plaatje Oh, The Ocean... hebben we weer... I Love America. What a show... I break into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 We'll Laatste album, oh The Ocean. Er staan zoveel leuke plaatjes op. Ja. Dit is er ook weer eentje van die vastgeleden is uitgekomen. I love America. En she hates me. Ja, hadden dus ze het ook over, over schieten en over dat soort dingen allemaal. En toch, ja, is het een mooi land, vinden zij. Of zal het een beetje sarcastisch bedoeld zijn? Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Dat ze toch een beetje iets anders bedoelen. Goed, is er weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Mm, het nieuws gaat beginnen. We kijken ernaar wat speelt er allemaal. Want feestelijk afscheid van wethouder uh, Martijn Hendricks was druk bezocht in het wapen van Zandvoort. Na anderhalf jaar, uh, ja... Was je toch genoodzaak om te stoppen? Dat, komt, uh, dat hangt samen met Jong Zand voor die er uitgestapt is. Het was geen wrok. Nee, de sfeer was goed. Er waren alle speeches. En er werd uh, waardering uitgesproken. En uh, uiteindelijk uh, ja, het werd het breed gedragen dat hij het keerbeleid dus goed heeft uh, gemaakt. Uh, de speeltuintjes heeft hij wat goed geregeld. Had een lastige uh, portefeuille. Onder andere had hij ook het A -C -C -A -Z -Z had hij. Camping Santenvoerder. Oh, oh, ja. oh, dus ja. ook niet. Je... Oh, mijn God. Ik ben blij dat je ermee stopt, zeker, of niet? Ah. En verder, uh, Molenburg, uh, burger, uh, vader vindt het jammer. Uh, uh, we verliezen een halve boa... Uh, die weet waar lantaarnpalen stuk zijn... en heeft een scherp oog voor fietsvrakken. Hij krijgt ook een fietsvrak... in de kleuren van uh, de Zandvoortse vlag... Oh, hoor. Want dat was een grap natuurlijk. Dat had hij allemaal willen hebben. Natuurlijk. Dat had hij ja, allemaal ja, willen ja, ja, hebben, zeker. Ja, ja. Maar goed, ja. uh, ik heb dat ook met de fietsvak. Ik zie ze ook altijd staan. Maar ja, goed, ik weet niet waar, waarom hij dat heeft. Maar goed, hij zag ze altijd staan. En uiteindelijk uh, heeft hij een uh, officiële cadeau gekregen. Dat was een lijntekening van Eric Kolen. Oké. Okay. Nou, uh, uh, ja, goed. Hij zelfs, uh, zegt zelf dat het een hele mooie periode is. Wie zegt dat niet, hè? Over een periode in de politiek. Dat is een mooie periode. Ah, dat is de mooiste periode. Maar ook weer ja. fijn dat het klaar is, hè? Ja. Zo werkt nou, dat gewoon. Ja, ik heb hier een, uh, een mooi artikel gevonden. Dat is van. dat uh, uh, uh, Noord-Holland Nieuws. Yeah. En uh, dat gaat eigenlijk over het afval in, uh, in het museum. Pracht en praal met prullen. Ja, het is ook een mooie uh, titel ook. Maar uh, je ziet er nog foto's uh, bij. En, uh, met licht en alles. Ik hoop dat ze vanavond uh, ook een beetje open zijn. Vanavond heb je natuurlijk de lichtjeshandeling. Yeah. Ja. In het museum, uh, als je dus kijkt op de, het artikel van N.A. Holland... Uh, dan uh, heb je ook uh, Paul Way w a y is -E, dus in Haarlem. Die rent dus dagelijks door de straten om afval op te ruimen. Ja. En die geeft ook een korte rondleiding door de expositie via een filmpje. En uh, hij zegt ook wel van, ja, er komt wel steeds meer concurrentie op het strand van oprapers. Maar er ligt nog genoeg. Maar hij heeft dus allerlei hele mooie dingen gemaakt van al die plastieke kinderspeeltjes en zo. Die blijkbaar allemaal achter blijven liggen. Oh ja. En uh, als het op een bepaalde manier belicht... dan is het gewoon heel erg mooi. Een is voor het Zandvoermuseum is ook een bizar ding. Ja, he? heel is bizar. Het ja. Wow. Maar ja, het is allemaal, uh, je moet wel de ruimte hebben. En ik moet ook zeggen, we hebben ooit... Ik werkte natuurlijk uh, voorheen dan in Zandvoort dan bij de gemeente. En toen hebben we ook een keer uh, dat we afval op moest uh, rapen. En toen werd het allemaal... Uh, Ergens bij uh, het oude Korodek, ergens of zo, yeah. moesten we het dan allemaal uh, uh, neergooien en, en, en sorteren. Yeah. En daar gingen dan ook allerlei dingen van gemaakt worden. Dat hebben wij verder zelf niet meer hoeven te doen. Nee. Maar uh, als je, dan, je moet de ruimte hebben om uh, kunst te maken. Hè. Zo, dat, dat is gewoon uh, ja, altijd zo. Ja, goed, als maar als je, het ziet er ach, prachtig ach, uit. Het ziet er prachtig uit. De aanrader het hier gewoon. Jazeker. Ja, zeker. Ik kijk even naar Marco. Oh, oh, oh, oh. <laughs> wakker. Wakker. Oké, okay. hey, jongens, 2 maart uh, kan de Zandvoortse jeugd... weer gaan genieten van het uh, kindercarnaval. Ik loop een beetje op de, de tijd voor, maar dat, Veed, ze, dat yeah. is... Dat uh, is zondag 2 maart. Uh, dat is van 2 tot uh, 5 uur. En dat is op het uh, uh, locatie Dorpskerk... naar Kerkplein nummer 1. En ik heb ook wat uh, gelezen over de theater De Krocht. Die doet ook mee... En uh, daar kunnen de kinderen ook hun familie en, uh, en uh, nou, ja, hun neefjes en vriendjes uh, samen carnaval. Nou, ik moet je wel corrigeren, het Theater de Krocht ligt helemaal in puin nu. Die, is dat zo? Het werd ook altijd het Theater de Krocht gedaan. Ja, maar, maar nu heeft Roy van Buringen die heeft dus, uh, geregeld dat het nu in de protestantse kerk is. Oh. En hopelijk volgend jaar oh, misschien zeg, kan, kan het weer. Pas dit zeg! Dat ik hier ingrijp. in de kerk. Nee. Gewoon het oh, in zijn kerk. kerk wordt gevierd. Ja. ja. Drinken en opgelegd. Ja, maar het is ook zo. Het hele grappige wil ook dat ik een, een, een, iemand sprak die voor een protestantse kerk in Amsterdam is. En die wist dus wel dat ze hier in Zandvoort zoveel organiseren. Omdat ze best wel een beetje noodlijdend zijn. Dus het moet gewoon wel oh. om geld binnen te krijgen. Oh, ja. En daarom was ook onze nieuwsreceptie was daar, weet je wel. En yeah. de koren treden op. En uh, okay. er, er is morgen ook weer een. Uh, een uh, nieuwjaarsconcert, hè, daar. Okay. In de nou, kerk, dus uh, om drie uur. Magere laatste bijdrage oh. van de, de Holland Casino Fonds. Ja, 40.000. Ja, de gemeente had even iets anders in zijn hoofd. Die had gevraagd 366.000. En dat was 116.000 voor 2025. En dan 50.000 voor de vijf jaar daarna. Want er was een contract afgesloten. En die contract kon pas verknipt worden, verscheurd worden... bij verhuizing. Maar niet bij sluiting. Dus ja, hallo, kom op met het geld. Nee, goed. Uiteindelijk bij de last caray zeggen we... ja, we hebben jarenlang goed samengewerkt... dus ik wil het niet helemaal op de spits drijven. We gaan ook geen rechtszaak aanspannen tegen het Holland Casino. Dat vind ik even te ver gaan. Want we hebben ook alleen mensen die daar werken uitstand voor. Dus dan krijgen we helemaal scheef gezicht. Dat doen we niet. Dus we zijn blij dat we 40.000 nog krijgen... als laatste bijdrage voor, dit, uh, voor het fonds... om evenementen weer een beetje te helpen. Oh. Ja, ik ben heel, heel benieuwd wat er met het gebouw gaat gebeuren. Want zolang het natuurlijk uh, leeg staat... Ja. is het natuurlijk een perfecte hangplek voor jongeren. Prima. Niemand heeft daar last van, van de geluiden en zo. Nee. Want het was sowieso al helemaal geïsoleerd en zo... voor al die mensen die gillen dat ze de jackpot weer hebben gewonnen. Ja, dat gebeurde zo vaak al, En zo van al die machines. Dus ja, uh, zeker. Nou, ja. Maar ja, wat ik nog vertelde, dat is over het Kerkpleinconcert morgen. Ja. Dat is het trio d'Ancor, Dus is een muzikale rondreis door Frankrijk. Hmm. En dat is iemand met een piano, Caspar Vos. Koen Stapert voor de viool. En Marcus van der Munkhof voor de cello. En ze speelden eigenlijk vorig jaar als Stanford al als soliste bij het Symfonieorkest Haarlem. En daarom hadden ze eigenlijk nu zo van uh, eigenlijk moeten ze gewoon zelf uh, een concert geven. En het is een rondreis door Frankrijk. Ja? Uniek verhaal met de mooiste kamermuziek van Claude Debussy, Gabriel <laughs> Fauré, ja. Camille Saint-Saëns en ook Eddie Piaf. Okay. Ik heb er geen woorden over. Dit is echt fantastisch. Ja, hè? He? Ja, het het in, sluit he? helemaal aan me wat voor muziek wij te draaien. Goed, ik is altijd mooi. Ja. Nou, Mark, als laatste nog even kort. kort, nou, kort, ik, kort ik, nee, heb, ik, heb, ik heb eigenlijk niet zo. Nog, maar nee. ja, doen we het volgende uur toch gewoon nog weer iets anders. Gewoon, ja, leuk hoor. Uh, zit er zit een dikke wat ik ook weer gedraai? draaien. Nee, nee, deze zou ik niet draaien. Zij is een andere draai, zeker. Ik had eerst een ander platmoofd en nou, dat is deze natuurlijk. Ja, lekker. Fountains DC, Romance Today en. Uh, I'm back. Die hadden we vanochtend ook in de computer. Straks nog even stilstaan wat JD Fans nou allemaal heeft uitgebraakt. Jee. Oh, ja, ja interessant. is DJ. Ik change my name promise you there. Dying inside, cause I want you there. Honey, I've changed for you, yeah 28 years En de De muziek ja. niet, niet. Ja. niet helemaal begrepen waarvoor dit geen groot iets is geworden. Het is toch redelijk gangbare muziek. En het doet zo denken aan de Smith. En volgens mij de vijftige die denkt: oh, oh de Smith zijn weer terug. Met Morrissey. Nee, dat is niet waar. Dit is uh, de, de Fountains DC en Bug. Hier de toepak leeft in de zaterdagmorgen. Gisteren, ja, wat hoorden we nou op het nieuws? Wide democratie. Nee, we Hoor hoorden voor... eerst, hoorde eerst dit. De Amerikaanse vicepresident Fans verbaasde iedereen in de zaal. Hij sprak met geen woord over de oorlog in Oekraïne. In plaats daarvan haalde hij uit naar Europa... dat volgens hem niet democratisch is. Hij is er tegen dat landen desinformatie aanpakken. Dat de rechter in Roemenië de verkiezingen laat overdoen... wegens Russische inmenging, vindt hij een schande. Het is echt belachelijk dat desinformatie wordt aangepakt. Het vrije woord is in het geding. Europa gaat alle dingen tegenwerken. Die mag niet meer zeggen wat je denkt en zoiets. Terwijl je denkt, van, wat gebeurt er in Amerika? Volgens mij is daar zo ongelooflijk. Onzin wordt er verkondigd en dan ga jij ons de les lezen. Nou, geloof ik, uh, Pristorius, uh, de, de, de minister van Duitsland, die zei dit erover. Deze democratie wordt door de US-vicepresidenten voor heel Europa voorin in vraag gesteld. Hij spricht van Annual of Democracy. En als ik hem richtig verstanden heb, vergelijkt hij zustände in teilen Europas met denen in autoritaire regimes dat is niet acceptabel. Het is niet acceptabel wat hier wordt gezegd. En het was ook zo niet op zijn plek om zo'n toespraak daar te doen. Dat je denkt van, moet je niet praten over de oorlog? Ik ja. geloof dat jouw grote baas contact heeft gehad met Poetin. Ja. En dus moet je daar niet over zeggen? begon niet over het vrije woord, denk ik. Nou, het is echt een bizar verhaal van J.D. Vance. Goed, uh, heb je het, heb je het, uh, of, is het uh, of is het een afleidingsmanoeuvre wat hij doet? Ja, dat zou je denken. Ik zit wel te denken... Nu lijkt wel of uh, Amerika zich helemaal los gaat maken van Europa. Ja. En dat Europa het allemaal zelf moet uit gaan zoeken. Ja. Nee. Ik denk dat Trump zo denkt. van: Wij Amerika, we, liggen, we zijn een groot land. We ja. zijn een groot eiland. Dat ligt in zee. Ja. En alle problemen die zich straks uh, die zich voordoen als Oekraïne daadwerkelijk iets met Rusland niet of wel gaat krijgen. Ja. Dan heeft Europa de pech. Die, die, die wonen eraan vast. Ja. Wij, en wij Amerikanen hebben daar geen problemen van. Dus zoek het uit. Ja, ik denk dat echt de, de, Trump helemaal terug gaat naar de Amerikaan. De Amerikaan heeft geen baan, heeft het zwaar. Die ga ik helpen. En buitenlandpolitiek, nou, ik, nee. even, ik gooi even ja. grote lijnen uit. Ja. <laughs> als, dat, als dat werkt, prima. Ja. En anders uh, trek ik me terug. En als ze toch zo, sowieso niet zoveel geld stoppen in defensie... en verwachten nee. dat wij elke maand weer opkomen dagen... dan ga ik niet meer doen, jongens. Nee. Dus nou, daar is ook wel iets voor te vinden natuurlijk. Maar het is wel heel bot ook allemaal wat hij doet. We hadden het vorige week ook over de Gazastrook. Daar wil je een rivière van maken. Ja. Dat is ook al zo'n verhaal. Vlag. En dan uh, de Palestijnen vervoeren met, uh, met treinen ja. naar een ander gebied. Nou, dat is een goed idee. Hij is het vroeger ook eens geprobeerd. Toen is het ook flink opgeruimd. Toch? Uh, ja. Ja. ja, dat is toch, verbaast me toch. Hè? Want Er gaan theorieën over dat uh, Trump eigenlijk wil dat er in Oekraïne uh, uh, een verkiezingen komen. En dat zouden dan verkiezingen moeten zijn uh, dat een, iemand zich daar verkiesbaar kan worden gesteld... die ook contact heeft met Rusland, dus die op goede voet is met Rusland. Ja. Dus dan heeft Poetin straks ja, he? ja, heeft dan ja, het ja, voordeel ja. daarvan. Ja, zeker. Maar ik denk aan de hele kwestie, hè? dat is meer eigenlijk een beetje. Uh, uh, is het niet zo dat... Uh, Trump wil natuurlijk Groenland wil? Ja. Oh ja. Ja. Ja. ja, het zijn ook allemaal van die luchtballonnetjes poppen. Maar ja, weet je, uh, ik heb even zitten lezen, zit zitten, zitten spitten. Ja? Alaska werd in 1867 door Rusland verkocht aan de Verenigde Staten. Dus Rusland is kleiner geworden. Ja? Nou ja, Alaska ligt ten westen van Canada, dus zeg maar aan Canada vast. Ja? Uh, zou dat dan zo zijn dat Poetin dan eist van Trump dat hij Oekraïne wil inlijven. Omdat zij Rusland vroeger dat deel hebben weggegeven aan de Verenigde Staten. Want oh. ik denk Poetin, yeah? die wat toen is in, in Oekraïne twee jaar geleden. Ja, die heeft natuurlijk een hele geschiedenis voor zich. Die wil die eigenlijk terug. Hij wil de hele geschiedenis weer terug, terug Alles terugdraaien. Want wat jou gelukt is, wat wij jou hebben gegeven aan Amerika. Yeah? Dat willen wij met Oekraïne. Dat het dus hele gebied hebben van Alexander de Grote vroeger. Daar lijkt ja, het een ik beetje denk op. Dat, dat zoiets is. Ja, was pas niet tevreden. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is mijn theorie, Ja, nee, goed. het is uh, verontrustend wat er allemaal bezig, ja. uh, bezig aan, de, ja, wat aan de gang is. En, uh, nou, goed, Schoof heeft uh, ook flink gesproken, geloof ik. Daar, oh nee, Schoof was een beetje onzichtbaar, geloof ik. Ja, ja die hij helemaal geen Doos zijn. Ja. Hè? Hij was uh, onzichtbaar. Hij was onzichtbaar, dat is een beetje knullig allemaal. Nou ja, hij nou is ja. gewoon bescheiden. Bescheiden, dat is het woord. Dat is een mooi woord, toch? Ja, nee. Dat hebben we nodig naast een, Trump, naast een Trump en een 4J-defense. Iemand ja. die bescheiden is. Ja. En denkt: als ik echt wat toe kan voegen, dan ga ik wat zeggen. Ja, en anders maar laat ik hem gewoon zijn gang gaan. Nou ja, ja. Wat kan jij nou als klein stipje uh, in uh. Europa kan je wel, kan je wel gaan zeggen? Ik had het mooi verwoord. Ik voor nog even naar hem. Uh, uh, uh, uh. Ik had het wel mooi verwoord. Maar het is allemaal zo, zo afgemeten, zo terughoudend. We hebben echt iemand die, die Trump misschien moet overschreeuwen, zelfs ja. nog. Daar was, hebben we Wilders weer voor. Maar ja, die is Wilders die alleen maar ook weer doen. boep. Nou, sorry. Kwaad, kwaad. Misschien. misschien. Splijst op de vond. Nou al die ellende die we opraken leer. Ja, de Waterboy is nieuwe plaat. Andy, a guy you like. What's a boy to do with a guy like you, Andy? Everything you say makes me feel brand new.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 way. dat ik niet gedaan? Dat het album waar deze op staat, uh, deze Andy, Guy you like, Love, Dead en Dennis Hopper, uh, zou dat ook een bekend iemand zijn Andy? Ze hebben ze allemaal bekende sterren uh, zeg maar uh, aanbeden in, in dit cd'tje? van ze? Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, het is dus The Waterboys, Hall of ja. the Moon. Ken je dat nog? Ja, zeker. Jaren the Waterboys wel. Ja, maar ja. De titel? Nee. Oh, the Hole of the Moon. Ja, is mooi, ken ik Dat was in de top 2000. Mm. Hey, als Numbers ik tegen jullie zeg drink and drive, wat zeggen jullie dan? Drink and drive, ja, ik, uh, geen goed idee. Hè. Nee, nee hè? Geen nee. Goed idee. Nou ja, Nederlanders willen strengere regels om alcoholgebruik in het verkeer tegen te ja, gaan. Ja, ik heb gehoord over het alcoholslot. Ja, inderdaad. 84% van de ondervraagden steunt de herinvoering van een alcoholslot... Voor veel plegers. Yeah. Het alcoholslot bestond al in Nederland. Maar werd in 2016 afgeschaft. Nou, misschien ook een leuk weetje. Gemiddeld komen er elk jaar zo'n 75 tot 140 mensen om. Eh, vanwege alcoholgebruik in het verkeer. Oh, Oké. Okay. Dat is te veel. Wel, Dat, hoog, wil, ja. Ja. Ja. Dat is niet nodig. Nee. Ik bedoel, voor, door de ogen kan ik me ervoor staan. Want door de is wel een beetje. Ja, een beetje, een beetje suf. Het is een beetje suf hoor. Zeg. Ook een, een mobiel gebruik. Gezegd, ja, natuurlijk doe ik het ook wel. Ja, mo en de mobiel hè. Ja? de Focusflitser. Die gaat uh, bestuurders beboeten uh, tijdens het rijden. en die een telefoon vast hebben. Nou, dat is een soort paal en er zit een Flexflitser daarop. Nou, zit de er paal... een Flexflitser op? Ja, zit een. Is dat, uh, maar is die wordt af en toe ingezet. Je hebt van deze je hebt vandaag dienst, uh, Flexflitser. Nou, er is nu een. hoe heet het, noemen ze dat? Een uh, uh, testfase. Het yeah. gaat om ongeveer de 50 focusflitsers. die nu in heel Nederland worden uh, neergezet. En die gaan dus bekij of bekijken. of te kijken. Dus als je voorbij rijdt. en je zit op je mobiel. Yeah. dan gaat die dus flitsen. Ja, dan wordt er achteraf gekeken, is dat daadwerkelijk? Zo gaat je, ook, je mobiel, ga ze dan ook kijken of die mobiel op dat moment echt wat deed. Want, ja, dat weet je zeker. Ik heb dat geleden iemand ze die, ze traseren, die heeft echt een rechtszaak uh, verloren terwijl oh. hij eigenlijk niks op zijn mobiel deed. Oh, ja, okay. Maar wat doe een... je als je aan je oor kriebelt? Ja, Neemt dat... je dan ook een foto? Ik, ik luister altijd naar de radio, zeg maar, via mijn mobiel. En ik durf bijna al niet op pauze te zetten of een klein nee. stukje van uit te spoelen. Want of ik, juich op muziek dat je het leuk vindt. De oom niet. Nee. Dus ik, bedoel, ja, en ik ik kan me niet voorstellen dat je appjes gaat beantwoorden tijdens het rijden. Ik nee, zie ik de meest niet. intelligente mensen op de televisie zeggen: Ja, ja, ik heb het natuurlijk ook wel eens gedaan. Ik denk, wat? Wat, wat doe even normaal? gedaan. Ja. als nog nooit je nou gedaan. bij een stoplicht staat of zo, dan ja. kan je hem even pakken en uh, wat zeggen. Weet ja, je wel, dat mag maar... ook niet. Nee, doe normaal. Je kan je als niet verwachten. Als je even stil wachten. staat bij een stoplicht. En ja, natuurlijk niet. Dan kan toch iemand anders bovenop je kanaal... Als het al groen is, ja. dan. Nee, ja. Ik kan me ik, ik kan echt niks voor voorstellen. Je hebt je concentratie zo erg nodig. En ik, ik, tuurlijk uh, zet ik wel een radioprogramma aan. Klik en dan ga ik kijken. Op de weg. Maar ik ga niet de mailtje zitten lezen. Ik, oh ja, hoor. hoor. En dan... Uh, oh, ik moet weer. Nou, prima. Rijk ja, ja, weer. Nee, nee, nee. Eke, ik vind eke. het not dan. Ik vind het echt zo gênant als je dat gaat toegeven ook. En, uh, zo omdat boete je dat zegt. Dat je en zo'n bedraagt 430 euro. Hè? Ja. Ja. Dat is toch zonder Ja, ja, ja. Mijn zoon had laatst iets van 35 kilometer te hard gereden. Uh, 400 euro boete. Ja. Echt. En ik hoorde iemand anders. Die had ergens 50 kilometer te hard gereden. 500 dan, plus. Ja, die was, um, die was ergens in buitenland, op motor. En daar, was, uh, daar is het in o, inkomensafhankelijk. Nee. Ja, en die had een flink inkomen. Die kreeg een boete van 23.000! Hè? Oh, wauw. En ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Ja. Ja? En uiteindelijk is dat, uh, is dat uit, op, opnieuw bekeken. En uiteindelijk heeft hij nou een boete van 7.000. Yeah. Ja. Dan denk je, kom je goed mee weg. Maar 7.000 ja. euro. Dat is nog een hoop voor een een hoop voor krijgen. drie weken naar Thailand. Ja. ja. <laughs> Dit is toch buiten proporties, zou je denken. Maar goed, misschien had hij wel miljoenen op de bankrekening. Dat weet ik niet. Maar dat, ja, Jalle leert wel af. Had zijn motor oh. verkocht. Was hem meteen geld. klaar. Goed. Hij nou, is er weer even stukje muziek, dames en heren. Voordat je weet, hebben de euro nog volgelul. Oh ja, hey CJ. Singing images with a flame it shakes its it shadows Daisy Jane, uh, hier op de radio, en New York. Ja, ik moet er nog steeds een keer naartoe, dat lijkt me toch leuk. Ik ben ooit eens dus in Sydney geweest, daar vond ik het al bijzonder. En volgens mij in New York is het nog bijzonder, alleen Amerika. Je hebt er niks meer te zoeken nu, hè? Oh nee, we gaan er niet naartoe. Echt niet? Blijf maar <laughs> weg. Nee, zeker, want de Canadezen die hebben ook al een grote grens getrokken bij Amerika. Dus al, alle Amerikaanse producten worden enthousiast geboycott. <laughs> nou, ik ga ook niet meer naar McDonald's. Nee? Maar uh, er is ze doen dus geen marathon meer in New York. Geen roadtrip door Californië. Geen Amerikaanse producten meer uit de supermarkt. En ze zijn echt, uh, echt steeds meer. Over een maand wil hij dat dan gaan doen. Maar weet je wat ik ook zo grappig vond eigenlijk? Dat hij op een gegeven moment dacht zo van. Nou, als jullie dit of dat doen, dan, dan stellen we het een maand uit, die tarieven. Een maand maar. Ik denk, dus nou, dat, dat schiet ook niet op. Nee. Hè? Nee. Dus, uh, en uh, alle vakanties naar de VS worden geannuleerd. En, uh, de impact wordt al voelbaar bij de zuidenboer, want Myrtle Beach Golf, dus een populair reisbureau in South Carolina... is al tienduizenden dollars kwijt door geannuleerde boekingen... van Quebecse golfers. Oeh. Ja. Hey. Oké, okay, maar en, dat uh, zijn wel de de toeristensector... Het gaat uh, 2,1 miljard dollar kosten. Dus uh, de mensen gaan dus allemaal niet meer naar Amerika op vakantie. Nou ja, dat is mooi. als we dat met z'n allen afspreken. Ja. Kijk, het kan zijn dat één iemand dat roept. Maar uh, ja. ja, als ik nog mensen heb met heel veel geld. Zoals die golfers. Die denken we ja, doei, we gaan wel 100 balletjes lanzen. <laughs> ja, en we er uh, wel een gat in de grond. Ja, ze zijn echt uh, uh, op social media bezig om lijsten met 100% Canadese merken. Die moeten ze gaan doen. En uh, Keanu Reeves en Leonard Cohen worden als no met nationale trots weer herontdekt. Oh, ja. oh. En uh, Amerikaanse alcohol wordt uit de schappen gehaald. Oh. En uh, Britse Colombia stopt ook met de import van, uh, van Amerikaanse uh, oh, drank uit de Republikeinse staat. En oh. een heel lijstje van uh, welke moet je niet doen. Geen Levi's, geen Gap meer, geen Old Navy. En al die, deze, al die dingen. Dus uh, okay. ja, ze zijn... Uh, ja, ze zijn uh, enthousiast bezig. Ja, ja, dat is een heel goede stap. Onder ja. de streep uh, over zoveel tijd uh, is alles weer goedkoper in Amerika. Want dan zeggen de Amerikanen, kom naar ons toe, want het is goedkoop. Dus hmm. dan kun je weer goedkoop. Ja, dus bij de volgende president. Ja, ja over vier, drie ja. jaar. Ja. En uh, nee, dat, Maar ja, misschien Wordt... heeft hij dan weer uh, een decreet getekend dat hij nog wel tien jaar door mag of zo. Nee, ja, dat hij wil is... hij niet. Dat tenminste... Uh, of nee, wil hij nee, niet, nee, weet nee. ik niet, maar ja, hij wil het wel. Ja, denk je? Ja. Hij gaat de wet veranderen natuurlijk. Hij gaat ook de rechters verschuiven. Hij wil de wet oprekken, maar elke president wil de wet oprekken. Dat is altijd vrij normaal. Alleen vroeger was dat echt positief, tegenwoordig is dat negatief. Hè? Ja. Als je de wet gaat oprekken. Want heel veel mensen die tegen je zijn, die denken... Ja, wat is hij nou doen? Blijf binnen de wet. Ja. Dat is niet de afspraak natuurlijk. Nou goed, vandaag in de krant las ik ook een stukje over dat... Uh, um, over de... Um, och, nou weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Over de president. Oh ja, dat de president destijds in de jaren tachtig... Bijvoorbeeld, uh, uh, Gorbachev was populairder dan Reagan. En Gorbachev, van welk land was hij ook alweer? Dat was van Rusland. Ja. Jo. Die was echt uh, heel vaak uh, toespraken werden uh, positief belabeld. Echt iets van 80% mensen waren positief. En Reagan, die grappen maakte natuurlijk, die uit het Wilde Westen kwam. Die die hoed net af had gezwaaid. Die, uh, die werd echt bestemd, heel vaak. Ja, 30, 40 procent vonden dan wel goed wat hij zei. Maar die was er ook vaak al een beetje uh, grapjes aan het maken. Nou goed, uh, het is nu helemaal om. En uh, nu zijn we hartstikke blij met uh, Trump. Oh nee, nu zitten ze alle twee niet goed. Mm. Nou, het laatste plaatje voor 9 uur na 9 uur tweede gedeelte hebben wij... Uh, uh, even wachten, even wachten. Hebben we straks uh, de... De geschiedenis <lacht> Prutsen! It's a funny shade.